Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtoffers van de toeslagenaffaire hoeven schulden bij de overheid niet meer te betalen. Duizenden ouders werden onterecht jarenlang neergezet als fraudeur en kwamen in grote problemen. Een paar weken geleden besloot het kabinet daarom dat al die slachtoffers 30.000 euro op hun rekening krijgen... Maar daardoor klopt de schuldeisers meteen weer aan bij de slachtoffers, zegt verslaggever Xander van der Wulp. Daar ontstond weer boosheid over, zeker ook in de Tweede Kamer. En staatssecretaris Van de Huffelen heeft eigenlijk eerder ook al gezegd, als die 30.000 euro wordt uitbetaald, dan moeten we er wel voor zorgen dat niet alles opgaat naar schuldeisers. En eh, ja, daar, dit is haar antwoord eh, dus op die vraag. Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën zegt dat ze blij is dat ouders weer met een schone lij kunnen beginnen. Het is onbekend hoeveel het ...de overheid precies gaat kosten. In het Zuid-Hollandse Lansingerland is na een week een derde van alle inwoners getest op corona. Eind vorig jaar dook de Britse coronavariant daarop. En daarom kreeg iedereen van twee jaar en ouder de oproep om zich te laten testen. Ruim 20.000 inwoners hebben dat inmiddels laten doen. Een terrorkraai houdt de gemoederen flink bezig in het Drentse dorpje Borger het beest woont bij de supermarkt en is super brutaal. Hij had eten en is voor niemand bang. Deze vogelexpert weet wel waarom. Hij is opgevoed door mensen. Dit is een kraai met een identiteitscrisis. Diegene die hem heeft grootgebracht, die denkt op een gegeven moment: "Hij is groot, ik laat hem vrij." Dat beestje zoekt een mooi plekje. Mensen gaan eten kopen, die voeren hem bij. Dus hij is niet bang, zoals een normale kraai zou zijn, want hij weet niet wat normaal kraaiengedrag is. Dus dat is wat dit veroorzaakt. De kraai is trouwens al een paar dagen niet meer gezien in Borger. Deze de vrouw van de dierenambulance weet meer. Ik heb nu inmiddels al uh, 20 telefoontjes vanuit musselkanaal gehad en geen één uit Borger. Dus hij is verhuisd? Wij denken dat hij verhuisd is, maar dat is alleen een sterk vermoeden. Het weer het gaat op steeds meer plaatsen regenen. Er komt zachtere lucht aan, waardoor de temperatuur vannacht zal oplopen. Morgen wordt het een graad of elf. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Aan het uh, tweede uur van deze alternative film vanaf uh, de zolderkamer van uh, deze studio. Want daar staat een, uh, een, ja, een nieuw systeem. Wat, uh, wat ik op uh, dit moment een beetje aan het uitproberen ben. Want ja, er moet natuurlijk nog wel wat uh, mee gebeuren. <coughs> ja, dat krijg je ook hè? als je af en toe een beetje heen en weer uh, loopt, dan uh, gebeuren er allerlei rare dingen. Van Visannen Park. Uh, de Bohems uh, zijn uh, een band, die jongens, die komen uit Den Haag.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 It is your guilt when you got my back at the end of setback. We used to be... If you're running from my blood, man, I'm running from the crowd If you're running from my blood, you better get out feels lifted tonight. Nice. Crystal clear, there's something in the air, and I need to get you here. We lose the city, sit into the sun just now.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 Three, four, uh. freedom is no Except there's light in your face. for the answers in your veins My own home is locked, stores are out of stock. Did I just hear?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 Hey, ik denk dat er een lang werkje komt, en dan komt er ineens wel vanuit mijn, uh, mijn koptelefoon van Larset. Nou, laten we die dan maar eventjes tussendoor uh, gooien. Don't want to give a sup. There is just too much still going on. I linger in your heart. I'm tattered to your thoughts. We're so over in. into it, so woven into it, so woven into each other.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 Uh, het is uh, bijna zover dat we aan het einde gekomen zijn aan deze Alternative FM op locatie. Wel te verstaan, de zollekamer van uh, de studio van uh, deze omroep. En al die mensen maar denken van waar zit die koper nou, waar zit die koper nou. Want er zitten geheid een paar op uh, ZFM live uh, te kijken. Nou, <laughs> ik ben gewoon niet te vinden. Uh, ik zit gewoon boven. Dus, uh, en daar zitten geen webcams in, in ieder geval. We hebben er nog één. En uh, die ene die, uh, die ga ik uh, nu uh, langzamerhand een beetje laten horen. Want... Uh, die komt van het eerste album van een Volendamse band. En die Volendamse band heet Alaska. Uh, ja, met Actors and Liars hebben ze eigenlijk een beetje hun doorbraak uh, weten te, te krijgen. Uh, niet Actors and Liars, nee het is de opvolger zelfs. En dat is uh, Prospero. En daar zit natuurlijk ook een heel klein knipoogje richting Enio Morricone. Volgende week...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 We'll right back.